De advocaten van Robert M. vinden de eis van 20 jaar cel van het OM veel te hoog. Volgens hen moet worden meegewogen dat de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak verminderd rekeningsvatbaar is verklaard. De advocaten van Robert M. hebben op bijna alle punten uit de aanklacht om vrijspraak gevraagd. Staatssecretaris Bleker laat onderzoeken welke zoogdieren geschikt zijn als huisdier. Via een enquête vraagt hij mensen met een bijzonder huisdier hun ervaringen op te schrijven. Op de lijst staan onder meer chimpansees, wasberen en stekelvarkens. Wetenschappers gaan vervolgens het welzijn van die dieren onderzoeken. Uiteindelijk wil Bleker vastleggen welke zoogdieren wel en welke niet kunnen worden gehouden als huisdier. De agent die de 31-jarige Michael Komen heeft doodgeschoten wordt niet vervolgd. De Amsterdamse agent trok vorig jaar zijn pistool toen hij werd belaagd door vier leden van een Amstelveense voetbalclub. Michael Komen, die juist probeerde te bemiddelen, werd dodelijk geraakt. Volgens de OM heeft de agent niet verwijtbaar gehandeld. De familie van het slachtoffer probeert alsnog vervolging af te dwingen. In Amsterdam geldt een noodverordening vanwege het staatsbezoek van de Turkse president Gül...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 Dit was het nos Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Radstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. En richting Amsterdam staat 3 kilometer bij Eembrugge. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten Oost en Lelystad 5 kilometer na een ongeluk. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Sloot en Knopert Amstel daar staat 6 kilometer door een ongeluk. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Bodegraven 3 en verderop richting Arnhem ook 3 kilometer tussen Knopert Lunette en Bunnik. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum, daar staat 2 kilometer bij Papendrecht. De langerste op de A27 Utrecht naar Breda, daar staat tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik voel het iedere dag, je bent voor mij het hele leven, zet mij in vuur en vlam Het is echt niet overdreven, dat ik niet zonder kan Jij kuste de liefde klaar, wakker in mij Jij lacht de donkere winter voorbij je bent de zon in mijn leven, ja mijn wereld draait om jou. Je bent het mooiste me gegeven, je bent echt alles wat ik wou Je bent de zon in mijn leven, echt ik krijg het warm van jou. Je laat me hele dagen zweven, want je bent mijn wereldvrouw. De wereld die verandert, het leven jaagt me door. Soms voel ik mij verloren, is de wanhoop mij steeds voor. Maar jij geeft steeds weer richting, je pakt me bij de hand.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 Jij bent mijn wereldvrouw Gerard de Troost. Die zegt tegen dat zijn, tegen zijn vriendin. En daarnaast heeft hij het ook nog eens een keer zelf geschreven. En heeft hij het laten produceren door, door Henk Poel. En wie die rapper op de achtergrond is, daar kan ik maar niet achter komen. Het staat nergens op de, op de, hoe heet het, op het CD-hoesje. Dus dan zullen we dan maar vermoeden dat hij dat ook zelf gedaan heeft. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekcurrier. Weer één of twee uur lang. Gevarieerde muziek vanaf die Zilveren schijfjes. Kan oud en nieuw zijn, dat weet u. Hè? Dit is uit 2002, de Pet Show Boys. Home and Dry. Shopboys, ze zijn uh, onvermoeibaars. Blijven maar muziek uitbrengen. Op het moment dan even niet zoveel. Maar uh, och, als ze dan weer eens een cd uitbrengen, dan is het ook meteen weer raak. ML, Money in de Bank, waar die ML voor staat. Ook dat kan ik weer niet terugvinden op dit cd'tje. We've been this place before, so many times, until you start to slam the door. Then I start to cry You begin to call me names Try to hurt me once again Till you finally give up and leave the house Come back drunk again I'm tired of this shit To dry my tears once more It seems this well is running dry It don't hurt me like before Got a soul turned into stone A heart frozen like ice I feel cold because the fire I once Try to read what's in your mind. I know I'm not afraid of things I might find. Looking for the man I love, the keeper of my dreams. Could it be the love's so a fairy tale that made me blind? Het enige wat ik terug kan vinden op dit uh, hoesje is dat het eigenlijk allemaal uh, Nederlandse producties zijn. Michel van Schie, Lodewijk van Gorp, Simone Palmes. Dat zijn allemaal namen die uit Nederland afkomstig zijn. Dus je zou toch zeggen, het is een Nederlandse productie. Maar wie is dan in godsnaam die ML met money in the bank? Miosec toner. Het singeltje heb ik meegebracht uit, uh, uit Frankrijk. Ik heb het gekregen van een vriend daar. Ze vragen me om de zin Van een Franse vriend gekregen Dit singeltje En uh, ik ben er heel erg tevreden over Want ja, als je toch frankofil bent Dan ben je blij met een, een singeltje uit Frankrijk hè? I was right and you were wrong Stevie Osborne Hij heeft het geproduceerd voor R. Russ I was right Almost so long, I believe the longest day, girl, the loveliest. Als je van mijn leeftijd bent, dan, uh, en ik zeg tegen u Fleetwood Mac, dan, uh, dan weet u meteen dat ik het heb over een formaatje die nogal wat uh, grote hits heeft gehad hier in Nederland. Heeft toch weer wat, uh, wat nieuws uitgebracht. Nou ja, wat nieuws, dat is ook alweer even geleden hoor. Ze hebben het over een Peacekeeper. Over veer, oftewel over angst. En dat sluit een beetje aan op peacekeeper van die fleetwood. Maar, hè, daar hadden ze het over. Maak geen vrede, maar breek hun wil. En dan kom je dus echt in angst te zitten. Hè, als er zoiets overkomt. Denk maar eens over de Amerikanen daar in Irak. Een jongeman uit, uit Amerika die heel wat nummers zelf geschreven heeft. En ze daarna uiteraard ook op cd heeft gezet. En daar zeer happy mee is. Want daar heeft hij heel veel centjes mee verdiend. Een nummer wat geschreven is door Willy Nelson. En uitgevoerd wordt door Gullio Iglesias. U weet wel, die voormalige Spaanse voetballer. Crazy. Iglesia ja, crazy. Ik zeg al een nummer geschreven door niemand minder dan Willy Nelson. Oh, nou. En Toen ging raar van alles ging er uh, mis. Ja, ik zit, ik zit hier met een, uh, met, een, <laughs> met een computer te werken. Ik zit hier met een uh, met een uh, CD-speler te werken. Ik heb u al vaker verteld. Af en toe dan raak ik daar gewoon helemaal van in de wacht. Child in the storm, Jim Capaldi and Vicky Brown. It's just that good old feeling deep inside I'm gonna carry on I'm gonna carry on you know you never had Take the road that leads to your heart And let go of all those things They will be torn apart They will be torn apart Reader, dat is een, een, een, een vrouw die woont in, in Engeland. Zij heeft eigenlijk een hele goede carrière voor de boek gehad. Zij was altijd aan het schrijven van liedjes, totdat ze op een gegeven moment meneer Simon Garfunkel, u kent ze nog wel, hè? dat moet ik er even bij vertellen. Simon Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel. Paul Simon heeft een hele grote carrière. Art Garfunkel, hij doet het wat minder in de muziek. Hij is wel met alles bezig in de muziek. Hij is op een gegeven moment getrouwd met die Eddie Reader. En die Eddie Reader die zei van, ik wil ook graag een, een carrière maken in de muziek. Dus samen werkten zij aan een grote muzikale carrière. Op een gegeven moment raakte die Eddie Reader zwanger. En toen zei ze van, nee. Nu stop ik met muziek maken, want ik ga me volledig wijden aan mijn kinderen. En zodoende dus Art Garfunkel. Hij is gewoon doorgegaan met het maken van muziek op zijn manier. En Eddie Reeder heeft een paar jaar stilgelegen. Jammer, want ze schrijft zulke mooie liedjes. It's concerning me and you This is the letter No one ever wants to write You may not believe me But it's the hardest thing I've ever done My eyes see other glories Other dreams And other stories And I want to live Before I die, dear John, ten years old, I still dream and we still hesitate, the passion's all but gone. Don't I have to keep on Prachtige liedjes schrijven Misschien heeft ze ook wel een steltje geschreven Voor Art Garfunkel Ik zal toch eens een keertje gaan kijken In, in de bestand Of ik er daar wat terug kan vinden Van deze reader Deze Eddie reader Jeff Beckley The Last Goodbye The Last Goodbye is een single CD singeltje waar uh, vier keer hetzelfde nummer op staat van deze Jeff Buckley. De Walter Trail Band is ook het formaatje waar je regelmatig uh, wat van hoort. Hè? De ene keer veel, de andere keer wat minder. Maar dit is Running in Place.